van je leven. leven. Sabine Pesje! Wat de hel. Wat leuk, wat leuk. Ik had het echt niet hoor. Jij gaat wel ons spelen, Sabine. <laughs> Dit was de gok van je leven. De snelweg naar je weekend. Niks Marathon Vrijdag. Vanmiddag om 5 uur natuurlijk weer een gloednieuwe slam mix marathon chart. de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Over een uur je vrienden uit Italië. Medusa in de mix. En nu een back-to-back -back. cascade en sit. Praise Alleen op kantoor vandaag met z'n tweeën, maar dat heeft ook voordelen. Daarom staat de mixmarathon extra hard aan. Het is goed om te horen. Jackie die stuurt. Ik heb er zin in vanavond naar Paradiso in Amsterdam met me Salome. En ik kom berichtje binnen via de slam app van Sam. Goedemiddag. Ik wil graag Julie Hennessy feliciteren met de verjaardag. Willen jullie dat als jullie voor me doen? Nou, bij deze. Mixmarathon vrijdag met de beste beats. Je weekend in. In de mix. Castate en set. Met deze klapper. Goede festivals hoor je in de laatste tijd veel voorbij komen. Terwijl het al een Cybersd. is, Cyrus D. En on no. Mixmarathon, Mix Marathon. Zometeen onze vrienden uit Italië, Medusa. En we gaan wat leuks doen als Medusa hier naar Nederland komt volgende maand. want dat is, dat hou je zometeen. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix.